9 uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. In Enschede zijn vandaag meer agenten op de been dan normaal... vanwege het mogelijke kampioenschap van Ajax bij de wedstrijd tegen FC Twente. Op een supportersite van Ajax stond vrijdag de oproep om massaal naar Enschede af te reizen... omdat bij een eventueel kampioenschap morgen geen huldiging in Amsterdam is. Supporters van Ajax die met de auto naar Enschede komen, mogen de stad niet in. Ajax-supporters zijn alleen welkom als ze met de bus-combi-regeling naar Twente komen. Ajax kan vandaag alleen kampioen worden als het wind van tenten... en als Feyenoord AZ eindigt in een gelijkspel. Voorzitter Renoy Kan van de Sociaal-Economische Raad vindt het heel jammer... dat het kabinet Rutte de dus SER niet vaker om advies heeft gevraagd. De D66er zei dat in het Radio 1-programma De Overnachting. Renoy Kan is blij dat het kabinet met gedoogpartner PVV gevallen is... en de, wat hij noemt, normale politieke verhoudingen terug zijn... Hij zei verder dat hij een ministerschap in een nieuw kabinet niet uitsluit. René Kan treedt op 1 september terug als voorzitter van de SER... en wordt op 1 juli voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank. Twee acteurs uit een Cubaanse film over overlopers lopen nu zelf over. Ze vragen politiek asiel aan in Amerika. Onderweg naar een filmfestival in New York doken de twee onder in Miami. Tegen hun begeleider zeiden ze dat ze even gingen winkelen op het vliegveld... maar in werkelijkheid vluchten ze naar een oom. Er is geen toekomst in Cuba, zei een van hen. De twee speelden in de film Una Noche over drie Cubaanse tieners die per vlot vluchten naar Florida. De acteurs zeiden dat het succes van de film hen geïnspireerd had. Bij een busongeluk op een Japanse snelweg zijn zeven mensen omgekomen. 38 passagiers en de chauffeur raakte gewond. Dertien van hen zijn er slecht aan toe. De bus was vanochtend vroeg onderweg naar Disneyland Tokio toen de chauffeur de macht over het stuur kwijtraakte en een muur raakte. Het weer bevolkt met geregeld buien, middagtemperatuur rond 17 graden. Koninginnedag is droog met af en toe zon, dan wordt het een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Ja, een vrolijk muziekje, maar eigenlijk um, zou er ook wel een wat stemmiger muziekje kunnen komen. Want er is, uh, ja. Ja, er is uh, uh, lief, maar ook leed te melden bij de vogels van beleefde lente. Um, ja, eerst maar het slechte nieuws. Het is de vraag of de eieren van de slechtvalk nog gaan uitkomen. Het vrouwtje is verjaagd door een vreemd slechtvalkvrouwtje. Een uh, enorme vechtpartij geweest. Uh, twee kijvende wijven waren te zien in beeld. Uh, de, ja, de vraag is of ons vrouwtje het heeft overleefd. Het mannetje blijft uh, alsmaar doorbroeden, heel plicht uh, Hij verlaat de nestkast uh, uh, heel af en toe. En, uh, ja, de, de, de vraag is of het nog goed komt. Het ja. is een beetje sneu. Uh, hij verlaat het nestkast. Sneu, en dan, maar het is wel heel bijzonder en, om te zien, natuurlijk. Volgens mij smeert hij elke keer zodra dat, dat vreemde vrouwtje verschijnt, dan gaat hij weg en dat vreemde vrouwtje. Vliegt dan naar binnen, maar die, dan niet, die, op die gaat die niet verder op die eieren broeden. Ze nee. heeft niet zo zin nee. in die vreemde eieren, dus dat schiet niet en op. En waar wordt er wel? Nou, gelukkig de worden er ook wel echt dingen uitgebroed. Eieren, ja. eieren, om precies te zijn ja. zoals die van de ooievaars. Vijf monden hebben die te voeden. Nou, man, dat moet een takkenwerk zijn. Die zijn heel erg mee bezig. Je ziet ze af en aan vliegen. En dan uh, een soort oneveneerbare glibberige hapjes uh, uitbraken. Ja, en de merel. Dat is een onverwacht vroege gezinsuitbreiding. Uh, verwachting was dat de eieren rond Koninginnedag zouden uitkomen. Maar afgelopen woensdag was het al raak en er zijn vier kuikens. Ja. Nou, moeder Oehoe, ja, daar in die steengroeven. Zielig. Dat is zielig. Het arme mens nou, ja. moet wel last hebben van het empty nest-syndroom. Uh, die kuikens zijn vertrokken. En ik dacht meteen, oh, nou, die zijn dan... Hoewel, ze zagen er al wel heel erg een beetje fluffy en pluizig uit... en nog niet echt met vleugels. Ja, die konden nog niet vliegen. Dus ik denk, die zijn toch niet uitgevlogen. Nee, die zijn gewoon weggewandeld. Die, ze zitten nog wel ergens in de buurt van het nest, maar we kunnen ze niet zien... want ze zijn buiten het bereik van de camera. En op het forum van beleefdelente.nl wordt al heel hard geroepen... door veel mensen van, ja, draai die camera's toch, en we willen ze zien. Maar dat uh, blijft nog even afwachten. Ja, en prachtig nieuws, de boerenzwaluw is gesignaleerd op zijn nest. Heel even, heel kort. Een mannetje. Je ziet op beleefdelente.nl een heel kort filmpje... dat hij even landt en rondkijkt en dan weer weg is. Maar goed, hij is er. En uh, zag ik net de, de lepelaars zitten... Uh, de nee. camera is een beetje veranderd, een beetje ingezoomd. En de lepelaars zitten daar te broeden op drie, volgens mij drie eieren. En dat is echt heel bijzonder, want dat hebben we nog nooit zo gezien. Je ziet ook prachtig, is echt een kolonievogel. Ze zit heel dicht bij elkaar, maar prachtig lepelaars in beeld. En eitjes, en dus heel binnenkort ja, jonge lepelaartjes. Met zo'n klein lepeltje. Een <lacht> <lacht> Dat wordt ja, echt leuk. Goed. Eh... Um, ik zou zeggen, blijf het volgen. Hè. Meer uh, vogelbewegingen en uh, spannende dingen. En ik ben, ben heel benieuwd of die kikkerdief nog uh, gaat uh, verschijnen. Want die camera is nog steeds niet live. We kunnen het allemaal volgen. Er valt nog van alles te beleven. Beleefdelente.nl ken het waarschijnlijk ook wel uit de Walt Disney film... Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen uitgevoerd... in de stijl van Mozart door het Shanghai Quartet. Originele muziek is van Frank Churchill. Wij worden keihard gecorrigeerd ja. en geheel terecht... door Diet Groothuis op Twitter. Ik heb vanochtend nog naar die camera zitten kijken... maar eh, blijkbaar niet goed genoeg omdat ik naar de laatste clipjes keek... en zo heel erg vrolijk meld dat de, de Merel eh, vier kuikens eh, heeft. Had. Had. Ze ja. zijn verdwenen. En wat is er gebeurd? Uh, Naar nou, ik heb begrepen, heeft uh, over Disneyfilms gesproken... de huiskat heeft ze uh, uh, ja. verschalkt. Ja, de kat heeft uh, de kuikens van de merel opgegeten. En er wordt nu druk over ge, ge, ge, gechat op de site van Belevelente.nl. van ja, dat is ook de natuur. En andere mensen zeggen, nee, een kat is niet natuur, dat is geen wilde natuur. Nou ja, wild wel, want eet eten die kuikens op. Ja, het is verschrikkelijk. En het is dus waarschijnlijk in beeld gebeurd ook. Uh, ja, ik vermoed het wel. Er is nog geen clipje van, nou, maar... Uh... Dat is heel, ja, het is verschrikkelijk nieuws, want het was zo leuk. Die Merel die voor het eerst van onze camera's uh, zit te broeden... en dan nog vier kuikens. Iedereen blij. Nou, heel, um, heel droevig uh, nieuws. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Nou, we begonnen om acht uur de uitzending al met het geluid van de gierzwaluw. Traditiegetrouw zouden ze zo'n beetje maar rond koningendag weer terug moeten zijn uit het zuiden. Kees moeilijker van het Natuurhistorisch Rotterdam twitterde gisteren dat hij ze daar nog niet heeft gehoord of gezien. Nou, als je ze ziet, Kees, even bellen met de Fenolijn 035 6711 Ja, of Kees, kom naar Leiden. Heb Kan, jij ben, kan wel je gezien? bij Naturalis gaan werken? Ik heb ze, de, de, ja, de donderdagavond gezien. Er vlogen er echt 15 of 20 uh, boven mijn hoofd. Ja, en toen, toen die voetballen erachteraan, hè. Ja. Nou, benieuwd of er op ons antwoordapparaat uit de rest van het uh, land... behalve dus Leiden, al veel meldingen zijn binnengekomen. Met uh, Jan was uh, uit Amerika. Ik uh, kan u melden dat uh, de eerste... Jonge mirels zijn uitgevlogen. En verder nog, dat een ooievaar in Metrik een nest gebouwd heeft. Het is helemaal klaar, de vrouwen kunnen zo intrekken. Alleen, ze komen wel langs, blijven niet. Kunnen jullie een vrouwtje deze kant op sturen? Alvast bedankt. Doei. Met Bertus van der Kolk. In Reden op de IVN-tuin, naast het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, hebben de mierenleeuwen in de rotstuin op het beschutte plekje... hun valkuiltjes van fijn zand al gemaakt. Gisteren zagen wij Linus en Minoek van der Plas... in onze tuin de allereerste libel van dit seizoen. Het was een vuurjuffer die zich in de wind met moeite vastklemde aan het blad van een plant... maar toch duidelijk van plan was om de eerste te zijn. Met Wil van Berkel, Lieshout. Vanavond in mijn geliefd natuurgebied, op circa half acht, één overvliegende boomvalk. Maar nog geen drie minuten later, een tweede exemplaar. Richting Noord, overvliegend. Een niet alledaagse waarneming, dacht ik zo. Met Jacqueline uit Velp, Gelderland. Ik zag dinsdag het oranje tipje vliegen. Een mooie vlinder. Nu de pinkste bloemen in bloei staan, was het een prachtig gezicht. In het koude zonnetje. Goedemorgen, je net Essink uit Koekangen. Nou ja, je kan niet buiten zijn. Het miegel van de vogelgeluiden hier rond huis. is constant de zanglijster actief. En tot een grote vreugde zag ik de eerste door de En in de tuin weer de bonte vliegenvanger. Het is dat merkende zagende geluid. En ik denk, oh, wat heerlijk. Hij is weer terug. Dag. Ik spreek met Joy Wijsmuller uit Buil, Friesland. En ik heb de eerste muggenbult op mijn voorhoofd. Ja, hallo, met het uh, Hedwig Duindam. Ik zie er 1, 2, 3, 4, 5 schierzwaduwen in de lucht aan de springweg in Utrecht. 8 uur s'avonds, dus 5 stuk schierzwaduwen. De eerste in Utrecht. In de binnenstad. Einde bericht. Dag! Vijf Geers waren we wat weinig. We hebben die muggenbeeld. Dat vond ik een te gekke melding. Ja, ik ben Joy en ik heb een muggenbeeld op mijn En misschien, ach we hadden het net over die zielige uh, Merel. Uh, met, met, voor de Kamer met de En nu voor onze deur is een Merelpaar. We hebben hier een vast Merelpaar ook bij het kapitaal. Druk aan het wormen zoeken. Misschien wel en een babykonijntje. Kijk daar op de babykonijntje. Oh kijk nou. Yes. Bij de rode benderon bij de gododent van een Nou, kanijn. te schat. Zullen we door, Hem? Ja, we hebben hier een natuurfotograaf Dan Zou je misschien even een foto... Uh... Ja, onze gast zo direct, die zit hier al. We kunnen de kijkers het zo. We, we gaan naar Amsterdam. In welk gebied in Nederland vind je 30 verschillende soorten zoogdieren, 70 soorten vissen en 150 verschillende vogels in Amsterdam? Ik zei het al. Nou, inderdaad, zeg, Langs deze verrassende natuur heeft hoofdstedelijk ecoloog Remco Daalder 16 wandelingen samengesteld. Niet alleen door de buitengebieden, maar ook hartje stad kun je zien hoe dichtbij de natuur kan zijn. Natuurlijk Amsterdam heet het boekje met de stadswandelingen. Henny Radstaak is met Remco Daalder de proef op de som aan het nemen. Nou, eens even kijken of die meerkoet er nog zit hier. Nou, kijk. ze nest nog wel, maar waar is de meerkoet gebleven? We kijken nou bij een van de, ja, de woonboten die hier liggen. Ja, oh, kijk, daarachter zit een, een, een van de meerkoeten. Die hebt hier zo'n uh, zo loopplankje naar de ja. woonboot toe. En daaronder is een meerkoet gaan broeden. En die heeft er een geweldige puinhoop van gemaakt. Je ziet mooi dat ze hun nest maken van al het mogelijke materiaal... wat ze uit de grachten slepen. Veel plastic ertussen. Plastic, rood, blauw. Veel meerkoeten. maar voorkeur voor blauw, hebben we gemerkt. Hoe komt dat? Geen idee, want volgens mij kunnen vogels helemaal niet zo goed kleuren zien. Maar om de een of andere reden vinden ze, vinden ze blauw heel fascinerend. Ze hebben ja. jonger deze meerkoeten, maar oh ja? die hebben ze blijkbaar even verplaatst. Want zodra er iemand naar die woonboot loopt... gaat die hele plankier natuurlijk heen en weer. Misschien vonden ze dat toch wat te wiebelig. Ja, die plankier rust weer op een plankje op het water drijft. En daar zit dat nest. Dus hij zit beschut onder die loopplank. Hij zit hartstikke beschut. Hij krijgt geen regen op zijn hoofd. Op zich zit het heel erg slim. En deze woonbotenmeneer is ook erg vriendelijk voor ze. Maar ja, waarom die jongen nou gebleven zijn... Het is een raadsel. De ouders zitten daar meestal niet mee, hoor. Die treuren een dagje en dan weer vrolijk overnieuw. Ah, zo, ja. Meneer gaan mus zingen op de achtergrond. Merel zingt ook trouwens. Het kon wel eens gaan regenen. Het is altijd mooi, want waar je in die stad ook staat, je hoort altijd wel iets zingen. En je kan geen 100 meter lopen zonder een beest te zien. Dat is, uh... nee, dat is ook jouw ervaring, want je hebt nu het boekje geschreven, hè? natuurwandelingen door Amsterdam. Ja, 16 natuurwandelingen door de stad. En verbazend is hoeveel beesten je ziet. Als je de hele dag op de wil loopt, ik heb het als kind tot vervelend toe moeten doen. En dan kan je wel eens <laughs> gewoon een uur of twee hebben dat je echt helemaal niks ziet. En je kent dat wel, je sokt achter je ouders aan en je moet het mooi vinden. En die beloven je een hert en dat hert, dat komt nooit. Maar hier in de stad, ja, meer koeten. Eenden zien we nu, we horen Merel zingen. We hebben net een Nechemus gehoord. Gierzwaluw zou er eigenlijk moeten zijn, maar die is wat vertraagd vanwege de kou, denk ik. Je dat ziet ook de taak. daken. Als je daar gaat kijken, zie je als een zilvermeel staan. Die daar zit te kijken of iemand brood in het water gaat gooien. Ja, even kijken, daar hebben we nog een zootje eenden zwemmen. Je ziet altijd wel wat, dus... Voor de mensen die niet heel fanatiek op een bepaalde zeldzame soort gericht zijn... is de stad veel en veel leuker om in te lopen op zoek naar natuur dan grote gebieden als de Veluwe. We hebben groene spechten binnen de ringbroeden. Bijvoorbeeld er komen vossen bijna tot aan de dam. wat je steeds minder ziet in de stad, zijn dit soort grasveldjes. Gewoon een open veldje? Gewoon een doodnormaal grasveldje met bomen erlangs. Maar wat is hier nou voor natuur, ja, Dit is gewoon een grasveldje. Kijk eventjes hier, dit hele kleine stukje waar we staan, zitten al vier merels. Ja. Als een gek wurmen te zoeken. Net gemaaid, dus... Uh... Net gemaaid, dus wormen zat. Stel je dat ge... voordat dat gras weg is, ga je je merels missen in de stad. En de merel is bij uitstek zo'n stadsvogel die iedereen kent, die, die mensen vrolijk maakt. Die de lente aankondigt, de regen aankondigt. Zo'n grasveld heeft de hele dag door... Functies voor alle mogelijke stadsbewoners. Of het nou merels zijn, studenten, bejaarde buurtbewoners. Want hiernaast is een bejaardenhuis. Die zit hier ook heel graag. gaat een boomkrijpertje daar omhoog, zie je? Ja, ja. mooi, mooi, mooi. Nou, er zijn tien bomen, maar zo'n boomkrijper heeft er genoeg aan. Wat je hier ziet, in deze plantage naar de gracht... is dat bewoners onmiddellijk hun eigen straat gaan vergroenen. Die mensen kiezen dus voor een huis midden in de stenen stad. Leuk, allemaal cafeetjes in de buurt. En het eerste wat ze doen is tegels eruit, wippen gevel, tuintjes gaan maken. En als het even kan zitten ze ook wat grotere bomen neer. wippen ze nog meer tegels eruit. En voor je het weet heb je een hartstikke groene straat. Dan toch moet je kijken, een berg in die tot ja. drie hoog gaat, hè. Ja, nou die hebben ze geid zelf erin gezet. Dus het gaat aan een druif en die doet het ook heel goed, zo te zien. Daar kan je toch niet tegen zijn als gemeente. Dit is fantastisch natuurlijk, maar het toont ook weer aan hoe belangrijk groen voor mensen is. Ook al kiezen ze voor een uh, woning midden in de binnenstad, zonder groen gaat het niet. Maar roep jij nou als stadsecoloog in dienst van de gemeente Amsterdam uh, de bewoners op om uh, stoeptegels eruit te wippen en uh, een boompje te planten? Nou ja, waarom niet? Als je straat ervan opknapt, dan moet je het vooral doen en een bankje ernaast zetten en daar zelf op gaan zitten, zodat je je straat ook in de gaten kan houden. Dan krijg je dat buurtgevoel ook echt weer terug. En dat is wat heel veel mensen ook zoeken in de stad. Hè? Dat, uh, dat je je buren kent, op elkaar als kinderen kan passen. Dat soort zaken, dat je weer je praatje kan maken en zo. En dat, dat beetje dat dorpsleven eigenlijk zie je ook steeds meer terug in de stad. Heel veel mensen zoeken dat. Ja. Dus we kunnen wel lekker opscheppen hoor. Wij stoeren Amsterdammers en uh, wij zijn anders dan jullie op het platteland. Het is helemaal niet zo. Iedereen wil in een dorp wonen. En als je in de stad woont, ga je je eigen dorp maken. En als je dat doet met groen en een bankje ervoor... Ja, dan krijg je een hele vriendelijke aardige straat. Als je wereldwijd gaat kijken, dan uh, groeien steden enorm. Er woont nu meer dan 50% van de mensheid in steden. En in 2050 is het geloof ik 70, zijn de schattingen. En in 2100 woont 90% van de mensheid in steden. Dus dit is het snelst groeiende landschapstype ter wereld. Nou, zorg er dan maar voor dat het leuk is. Niet alleen voor dieren, maar ook voor ons als mensen. En ik denk dat dat heel goed samen kan gaan, die twee dingen. Want wij vinden zo'n grasveld ook leuk. De middels gebruiken hem s'morgens, wij gebruiken hem overdag. Om te voetballen en op, uh, in de zon te liggen. Kijk, daar komt een typisch stads... stadsgeluid. stadsgeluid aan. Zal zien die, zou die middel ervan schrikken die ah, hier ja. zit? Dat is een ambulance. bij een jongetje. Je ziet, die middel heeft geen spier vertrokken. Kijk, die op of om. Sterker nog, misschien gaan ze het geluid wel imiteren. Ja, van koolmeesig en zo. ja, dit, uh, Spreeuwen vooral. We hebben wel spreeuwen gehad die heel goed stadsgeluiden konden imiteren. Onder andere sirenes. Dat doen ze wel graag. Ja. Maar dat is eigenlijk dus ook een beetje de boodschap van jouw boekje. Van, uh, ja, uh, hou die stad ook groen. Oh, absoluut. Want als je als stad... Al denk je alleen maar vanuit de economie. Hè? En de economie in een stad betekent dat er veel mensen wonen... die uh, allemaal werk hebben. Dus dat er ook veel bedrijfjes zijn die, die daar zitten. Mensen kiezen hun woonplaats uit op het groen in de omgeving. Die willen dat er leuke parken zijn. Als je eh, zeg maar als hippe dertiger gaat denken van nou waar zal ik eens gaan wonen. Hamburg of Berlijn of Amsterdam. Dan kijk je ook heel goed naar de parken die daar zijn. En wat heel sterk voor Amsterdam werkt is ons Vondelpark bijvoorbeeld. Maar ook dat we onder de stad groengebieden hebben liggen waar je heel snel bent. Amsterdamse Bos bijvoorbeeld. En Waterland en mm -hmm. als we Waar we nu staan, hier midden in het centrum. Als we hier de fiets pakken, zitten we in een kwartier langs de Amstel tussen de weilanden. En daar, daar blijkt uit dat heel veel mensen zeggen van oké, okay, als dat zo is. Stedelijkheid en groen vlak bij elkaar, dan is dat de stad waar ik gewoon. Dus het is voor Amsterdam, voor de economie, verschrikkelijk belangrijk dat wij die parken in stand houden. Dat we ze leuk maken voor mensen en voor dieren. En dat we die groene buitengebieden zo houden zoals ze zijn. Dat is niet vanwege biodiversiteit of wat dan ook. Nee, dat is puur keihard economie. Geen linkse hobby. Nee, dat is zelfs een rechtse hobby, ja. lijkt mij zo. Ja. Dat is iets wat boven alle partijen uit zou moeten staan. Dat is gewoon het belang van, van je stad. Van de Franse componist Alkan was dit de Barkerolle uit trente Jean Opus 65 nummer 6. In New York, Sydney, Londen en Amsterdam vielen Greenpeace-actievoerders deze week Apple-winkels binnen. Een internationale campagne om de computerfirma te bewegen over te stappen op groenere stroom voor haar datacentra. Het nieuwe computeren in de cloud. Zo'n systeem waarmee je al je data ja, online kan bewaren. En Apple bewaart het dan op grote servers. En dan kan je van allerlei andere computers kan je erbij wanneer je maar wilt. Maar dat kost volgens Greenpeace enorm veel energie. En Apple koopt energie vooral in van kolencentrales en kernenergie. Vies dus en niet groen. Woensdagmiddag was de nieuwe grote Apple Store in Amsterdam het doelwit. Joost Huizing was erbij. Je hebt die hele grote ramen van de store aan het Leidseplein. Er worden nu grote stickers geplakt en uh, hij rolt uit. En dan kan je zien dat erop staat Apple Clean My Cloud. Maar ik ga eens naar binnen. Dit ja, is uh, Roel Schipper. Roel Schipper ja, is jullie actie tegen de grote computerfirma? Nou, niet zozeer dat tegen. Maar um, kijk, het is zo dat steeds meer uh, computerbedrijven die hebben hun services online staan. Zoals Facebook en Apple en uh, heel veel andere bedrijven. En dat betekent dat er hele grote datacenters worden gebruikt waar al die informatie opkomt. Ja. En dan nou is de grote vraag, gaan al die datacenters die inmiddels zo'n stroomverbruik hebben, vergelijkbaar met zo'n beetje het vijfde land ter wereld, zeg maar, dus gaat het gaat om een enorm stroomgebruik, gaan die datacenters draaien op groene stroom of gaan ze draaien op ouderwetse kolenstroom? Nou, daar hebben we dan een onderzoek naar gedaan en er komt uit dat met name Apple heel erg slecht scoort. Meer dan de helft van hun stroom komt van kolenstroom en dan komt er ook nog een groot deel uit kernenergie. Dus ze willen Apple aanmoedigen om over te schakelen op een schone energievoorziening. Jullie, jullie mogen hier gewoon in de winkel je gang gaan? Tot nu toe wel. Uh, we hebben een uh, honderden zwarte ballonnen hier losgelaten in dit uh, prachtige nieuwe Apple kantoor hier hele, in Amsterdam. Heel witpand. Heel wit pand. En uh, ja, nu, nu drijft hier een zwarte wolk en die symboliseert eigenlijk de kolenstroom waar hun apparatuur nu op draait. En op die manier ja, laten we zien dat het nu nog niet zo best gaat en hopen we dat Apple tot inkeer komt en uh, zijn nieuwe datacenters gaat laten draaien op windparken en zonne-energie. Ze hebben al gereageerd en ze zeggen dat het niet zo erg is als Greenpeace beweert. Nou, het grote probleem met Apple is dat ze niet wilden meewerken aan ons onderzoek. Uh, de meeste andere IT-bedrijven deden dat wel. Dus we hebben zelf een schatting gemaakt van hoe hun stroomverbruik eruit ziet. Um, we hebben ze dat ook voorgelegd, maar ook daar wilden ze niet op reageren. En nu achteraf zeggen ze dat er in ieder geval één datacentrum is, wat toch best wel groen is. Um, maar daar blijft het ook bij. Dus ze komen niet met cijfers um, en we kunnen het dus ook niet controleren. Dus Apple moet eerst de openheid van zaken geven uh, en vervolgens kunnen we kijken hoe het er precies voor staat. Uh, maar een koploper zijn ze zeker nog niet. Nou is dit maar één van de vele winkels van Apple. Doen jullie het op meer plekken? Ja, dit is de flagship store in Amsterdam, dus een van hun mooiste winkels in uh, Europa. Deze actie hebben we ook gedaan de afgelopen 24 uur in New York, in Canada, in Australië. Dus in een heleboel verschillende grote winkels van Apple. Doe maar en... gewoon daar naar buiten. Wil je niet. Uh... We willen nog even een paar mensen wat vertellen over de uitlaat van Apple en de, de impact op de CO2-uitstoot. Ga maar gewoon de winkel uit. En nu komen er toch wat bewakers in zwarte, ik zou zeggen zwarte pakken en die... Uh, die gaan toch proberen om uh, de Greenpeace-mensen, waarvan er ook tientallen hier rondlopen, allemaal in die blauwe apple -kleur shirtjes, om die uh, de winkel uit te krijgen. Ja, ik ja. zou willen vragen of over... je ja, inderdaad geen rondnaam is maken. Apple is meestal heel erg vriendelijk naar pers. Ja, nee, dat is alles wat ik wilde over te zeggen. Ja. Ja. Dag. Dat, dat het ook kan. Okay. Nee, de mensen zijn ook gewoon positief zelfs. Het ja. personeel van Apple is positief. Ze willen allemaal ook over op groene stroom. Dus het zou heel fijn zijn als dat... Uh... Die boodschap gaat lukken. Alleen het personeel wil niet uh, voor de microfoon. Uh, zodra u in de buurt komt, dan, uh, ze zijn heel positief. en Zodra u in de buurt komt, dan zijn ze snel weg. Maar dat zal wel... Uh, ik ben ook levensgevaarlijk. Heel gevaarlijk, ja. wij ook. <laughs> jullie ja. gaan naar buiten toe? Ja, we moeten naar buiten helaas. Ja. Maar in afval hebben we hier een mooie statement ja. kunnen maken met de ballonnen tegen het plafond. En, die uh, hangen er nog wel even? Die hangen er nog wel even. Dat was ook wel de ik, bedoeling. Ik zie wel dat de enorme stickers die jullie op de ramen hebben geplakt... Die zijn alweer weg? Die zijn in een rap tempo verwijderd helaas. Maar hopelijk door mensen wat kleine stickers mee te geven... Uh, zien we op die manier de actie nog even voortduren... en natuurlijk zoveel mogelijk mensen oproepen om mee te doen aan onze petitie. Kijk op onze website voor meer informatie en om de actie te steunen. Als u Apple-gebruiker bent, laat de computer Reus dan weten dat u groene stroom wilt. Apple, clean our cloud. blackmail uit de film The Artist op muziek van de Franse componist Ludovic Boegs. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Wat het kabinet in zeven weken niet lukte, kregen vijf fracties in anderhalve dag voor elkaar. Een bezuinigingsakkoord dat ook nog goed is voor natuur en milieu. Maar wat staat er nou precies in? Dat er extra belasting komt voor bijvoorbeeld producten als kolen, aardgas, rode diesel en leidingwater, maar ook voor vrachtvervoer over de weg. Milieuwinst. Bijna. Uh, uh, sorry, ik, ik, ik, ik, ik heb hier iets. Bijna 900 miljoen. Oh ja, bijna 900 miljoen. En het reiskostenforfait wordt verlaagd, waardoor de files wellicht zullen afnemen. Er komt 200 miljoen extra euro, geld, euro extra geld voor bijvoorbeeld woningisolatie en duurzaam bouwen. En er komt onderzoek naar het onderbrengen van zonnepanelen onder het lage btw-tarief. Maar het mooiste nieuws is natuurlijk dat er 200 miljoen euro teruggaat naar Natuur. Waarmee die belachelijk forse bezuinigingen een beetje teruggedraaid worden. Onduidelijk is wat er met de Hedwig-polder gaat gebeuren. Beweerd wordt dat het kabinet vasthoudt aan een derde onder water zitten. Maar het wachten is op uitsluitsel daarover van. jawel, demotionair staatssecretaris Henk Blikker. Bedreigde Natuur. Het nieuws dat binnenkort een paar korhoenders uit Zweden worden, wordt ingezet... om de uitstervende populatie op de Sallandse heuvelrug te redden... heeft de gemoederen bij Vogelminnend Nederland danig verhit. Volgens critici is met deze actie de oorspronkelijke wilde korhoen hier definitief uitgestorven. Ook instituut Alterra is altijd een hardgrondig tegenstander geweest van uitzetten. Maar het meest uitgesproken is Harm Niese van de faunabescherming. Die noemt het een domme en volstrekt kansloze actie. Allereerst omdat de Zweedse korrhunders niet lijken op de onze. Maar bovendien is de oorzaak van het uitsterven nog steeds niet bekend. Dus uitzetten heeft helemaal geen zin. Intussen, of ondertussen, worden in Zweden de eerste keurhunders gevangen. Verkeersinformatie. GGD's. Het RIVM en de Universiteit Utrecht gaan luchtmetingen doen langs drukke waterwegen. De uitstoot van schepen zou wel eens vergelijkbaar kunnen zijn met die van vrachtwagens. En dat terwijl de binnenvaart wel altijd als milieuvriendelijk alternatief voor wegtransport wordt gepresenteerd. Het gaat om metingen van roet, waar andere giftige stoffen zich makkelijk aan hechten... en om ultrafijn stof, dat tot diep in de longen kan doordringen. Van CO2 was al bekend dat het meer voorkomt bij waterwegen. De resultaten van het onderzoek zijn in oktober bekend... en zouden kunnen betekenen dat niet alleen langs snelwegen... maar ook langs waterwegen strengere bouwregels moeten komen. De zee... Het Zuidpoolijs kalft sneller af dan altijd werd gedacht. Door een verandering in oceaanstromingen komt er warmer oceaanwater aan de onderkant van de ijsplaten, die daardoor sneller smelten. Dat schrijven polonderzoekers in het tijdschrift Nature. Hierdoor worden de ijsplaten dunner, waardoor die het gletsjereis minder goed kunnen tegenhouden. En daardoor schuift dat gletsjereis in versneld tempo in zee. Het lijkt dus niet te gaan om klimaatopwarming en lokale temperatuurstijging, maar om de toevoer van dat warmere water onder het ijs. Maar speelt klimaatverandering dan helemaal geen rol? Vragen we aan Stefan Lichtenberg, een van de onderzoekers. Nou, het is niet gezegd dat klimaatverandering helemaal geen rol speelt. Maar wat we, hebben, wat we hebben gezien is dat uh, er door veranderende windpatronen een andere oceaanstroming is geweest in die zes jaar die we hebben geobserveerd. En daardoor is er warmer oceaanwater dan normaal onder die ijsplaten gekomen, waardoor ze dus sneller af zijn gaan smelten. Is er nou iets te zeggen over de toekomst met deze wetenschap? Nee, niet direct. Want uh, het zou best wel kunnen zijn dat uh, wat we de afgelopen zes jaar hebben gezien tijdens uh, onze studieperiode dat in de toekomst, niet nog een keer voorkomt dat het warme oceaanwater in grote getalen onder die ijsplaten komt. Ja, wat we dus hebben aangetomen in dit onderzoek is dat het proces hoe dat gaat, en dat wisten we nog niet. En nu is het zaak om voor de toekomst dit proces te gaan kijken of dat vaker zou kunnen voorkomen en waarom dan. Water. De vreugde was groot toen onderzoekers in het Brabantse riviertje de Dommel de Beekprik tegenkwamen. Dat is een bijzonder visje. Beneden strooms Eindhoven wel te verstaan en dat was in 100 jaar niet meer voorgekomen. Door kanalisatie van rivieren en verslechtering van de waterkwaliteit was de Beekprik alleen nog maar in de keersop te vinden... Met vispassages en herstelmaatregelen probeert het waterschap Dommel de leefomgeving visvriendelijker te maken. En dat begint zijn vruchten af te werpen. Of de beekprik daadwerkelijk zijn leefgebied aan het uitbreiden is, valt moeilijk te zeggen. Daarvoor is het nog te vroeg. Dieren in het nieuws. Nou, je kunt maar beter aardig doen tegen een raaf... want hij blijkt over een heel goede soort olifantse geheugen... lange termijngeheugen te beschikken. Zo kunnen we lezen in het blad Current Biology. Jonge raven zijn sociale dieren die lange tijd in groepen leven. En net als bij mensen maken ze hier vrienden en vijanden. Pas als ze geslachtsrijp zijn, verlaten ze de groep... om een broedpaar voor het leven te vormen. Biologen speelden voor 16 volwassen raven opnames af... van voormalige groepsgenoten en vreemden. En wat blijkt? Op het gekras van groepsgenoten reageerden ze veel vaker. En op het geluid van vroegere vijanden werd zelfs extra imponerend teruggekrast. Alsof ze na al die jaren het ettenbakkie van vroeger nog steeds rauw lusten. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Muziek uit de jaren 30. De Mars Flag Waver was dit. Uitgevoerd door de, door de Studio Orchestra onder leiding van Ellen Morehouse. 33.000 handtekeningen staan er nu onder onze petitie tegen de handel in wilde dieren via Marktplaats. 33.000 mensen die vinden dat deze handel moet stoppen. Marktplaats heeft nog niet gezegd dat te doen. Dus gaan we door met onze actie. De PvdA, GroenLinks, D66 en het CDA lieten vorige week in de uitzending al weten... ook tegen die handel van wilde dieren via Marktplaatsen zijn. Zou er in de Tweede Kamer een meerderheid te vinden zijn... voor een verbod op deze internethandel? Marktplaats doet er wel aan, hè? Dion Graus van de PVV. u heeft vast de petitie ondertekend tegen Marktplaats. Ik ondersteun jullie actie, zeker. Wat moet er nu precies gebeuren? De, we hebben dus nu om een lijst gevraagd. Om een lijst. Bleker heeft hij beloofd, heeft hij nog niet gedaan. Dan moeten we Bleker weer op gaan aanspreken. Maar op het moment dat die lijst er is... en dan kunnen ze heel goed aangeven van die dieren mogen wel en die niet. Mag het niet, dan heb je gewoon een vet probleem. Kijk, Markplaats die zegt van, uh, tegen Bleken van uh, kom dan maar met die lijst. Want uh, ze, ze, ze zeggen dat ze niet weten wat er wel en niet mag. En uh, het is ook onduidelijk, moet ik eerlijk zeggen, ook voor ons. Wanneer gaat u Bleken aanspreken op die lijst? Ja, zo vlug mogelijk. Als uh, ik, heb hem, ik zal hem ook als ik een bilateraal tegenkom, zal ik hem ook zeker erop aanspreken. Hij heeft beloofd en dan mag ik hem er ook bilateraal op aanspreken. Dat ga ik zeker doen. Markplaats, doe er wat aan. Henk van Gerven van de SP. Heeft u de petitie ondertekend? Ja, ik werd daartoe door jullie uitgenodigd en heb daar graag aan voldaan. Wat is het belangrijkste argument voor u om die petitie te ondertekenen? Nou ja, omdat het uh, erg onnatuurlijk is en het is natuurlijk plat economisch gewin van mensen over uh, de rug van uh, wilde dieren heen. En ja, dat is niet uh, iets waar de SP erg warm voor loopt. Integendeel, daar moeten we gewoon uh, fel tegen zijn. En kijk, Marktplaats NL is uh, een mooie uitvinding. En dan kun je hele goede dingen kopen. Een tweedansauto, een bankstel of noem maar op. Er is van alles te kijken. Maar we moeten daar niet uh, wilde dieren gaan verhandelen. Dat moet echt uh, van Marktplaats NL verdwijnen. Wilde dieren zijn geen spullen? Wilde dieren zijn geen spullen om te verhandelen. Wat gaat u eraan doen zelf? Behalve het ondertekenen van de petitie? Nou, ik denk dat er ongetwijfeld een verzoek ook aan de Kamer zal komen. He, van vroege vogels... Uh, om dat op te pakken en dan... Uh, bij deze? Uh, bij deze. Uh, en uh, als we nou afspreken uh, dat jullie aan de Kamer gaan vragen... dan gaat de SP dat agenderen en om een uitspraak van de Kamer vragen... en aan de staatssecretaris Bleker uh, om aan deze praktijk een eind te maken. Marktplaats, doe er wat aan. Esther Oudehand, Partij voor de Dieren. Heeft de hele fractie de petitie ondertekend? Vanzelfsprekend en al onze medewerkers ook. Dus de internethandel moet sowieso stoppen. Maar we willen wel verder gaan, hoor. We willen dat er een, een, een, een korte lijst komt met dieren die wel geschikt zijn... om als huisdier te houden. En daar staan natuurlijk ooievaars en krokodillen en kangoeroes niet op. En uh, ja, ik vind dat Bleker dat moet aanpakken. En in de tussentijd moet Marktplaats ook zeggen... joh, dieren zijn geen spullen, dat doen we niet. Wat Bleker nu doet, is... nou, ik denk ook onder druk van vroege vogels... heeft hij iets tempo ingezet. Hij heeft nu een enquête gepubliceerd over allerlei exotische diersoorten, of die wel of niet goed te houden zijn. Is dus onderzoek van de Wageningen Universiteit? Ja, op basis van onderzoek van de Wageningen Universiteit. Wij hadden liever ook gezien dat uh, de Universiteit van Utrecht... met zijn expertise op gezelschapsdieren uh, daaraan meedeed. Maar een veel belangrijker bezwaar vind ik... dat bleek het alleen aan de houders vraagt. Dus als jij een Afrikaanse civetkat hebt... dan mag jij zelf zeggen of je vindt dat dat een goed idee is of niet. Nou, dat lijkt me raar... Dat is geen representatieve enquête. Volgens mij, als je uh, het aan de gemiddelde Nederlander vraagt... dan zegt hij, nou ja, nou dat is natuurlijk geen huisdier. Zo'n dier heeft niks te zoeken in een Nederlandse slaapkamer of een huiskamer. Dus uh, wij hebben daar wel kritiek op en ik zal daar ook uh, vragen over stellen. De Partij voor de Dieren is niet de enige partij... Uh, die zich achter de petitie heeft geschaard... of in ieder geval tegen de handel van wilde dieren op internet is. CDA, Marktplaats, doe er wat aan. PvdA. Ja, Marktplaats, doe er wat aan. D66. Marktplaats, doe er wat aan. PVV. Marktplaats doet er wat aan, hè? GroenLinks. Marktplaats doet er wat aan. NSP. Marktplaats doet er wat aan. En de Partij voor de Dieren, dat moet volgens mij een meerderheid zijn. Ja, hartstikke mooi, daar ben ik heel blij mee. Ik heb uh, een paar jaar geleden al een motie ingediend uh, die uh, de handel in die dieren zou moeten verbieden op internet. Toen wilde alleen GroenLinks ons nog maar steunen. Nou, kijk, vroege vogels uh, besteed de aandacht aan. Goede petitie, laten zien dat uh, veel burgers zich daar zorgen over maken. En we hebben veel meer steun in de politiek. Dus die motie ga ik nog een keer indienen. En dan kan hij dus rekenen op een meerderheid. Hartstikke mooi. En dan hoop ik heel snel een einde te zien aan de internethandel in dieren. Esther Ouwehand was dat van de Partij voor de Dieren. Er is dus een meerderheid in de Tweede Kamer. De VVD heeft zich wat onthouden. Die durven helemaal niks meer die durf... natuurlijk. <laughs> die samen billen in die bankjes. Houden we allemaal in mond dicht. En, maar een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat, dat de in internethandel in wilde dieren moet stoppen. Marktplaats maakt zelf jammer genoeg nog geen aanstalten. Dus nu gaat er gewerkt worden aan wetgeving. En nou, zoals we afgelopen week hebben gezien, kan er in de Kamer snel zaken worden gedaan. Zet alsnog, mocht u het niet hebben gedaan, uw handtekening. Doe het alsjeblieft nu. De petitie tekenen op vroegevogels.vara.nl Het kan... Uh... ...niemand ontgaan zijn. Nou wel, misschien nou. sommige mensen hebben het misschien niet gezien, maar toch. De 92-jarige Heinz Polzer, beter bekend als dokter Anders P... ...is deze week geëerd met een zesdelige cd-serie... ...waarop zo'n beetje alle liedjes die hij ooit opnam zijn, vereeuwigd. Vandaar. Uh, dat uh, we de dodenrit en de veerpont deze week weer eens op de radio hoorden. Twee grote hits van dokter Anders P. Ja, dat zijn ze grote hits. Maar voor uh, vroege vogels, voor ons, is de dokter Anders vooral bekend... om zijn onvolprezen groente- en fruitcyclus... Voor een KRO-radioprogramma maakte hij, zoals het heette... ter opluistering van de berichten voor land- en tuinbouw... een hele serie liedjes over een soort uh, groente of fruit. Beroemd werd het nummer Knol, Raap en lof, schorsgeneer en prei. Maar wij kiezen vanochtend voor een ander lied... uit die groente- en fruitcyclus. Luister naar, en je moet ervan houden, Andijvie.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 Andevi is voor mij geïllust opnieuw. Tja, tja, tja. te <laughs> gek, man. Die dokter Anders P. Andavie was dit tijd zijn groente- en fruitcyclus. En dit is weer een heel ander geluid. Joost van Alve zit hier tegenover ons. Herken je dit geluid? Ja. Zeg maar wat het is. Dit is ja, een walvis, maar ik vermoed een blauwe vinvis. Ja. ja. <laughs> en uh, weet je wat hij zegt hier? Nee, nee. Nee, wij ook niet. Uh, Joris van Alf zit tegenover ons, marinebioloog en fotograaf. Hij reisde onlangs naar uh, Chili om in opdracht van National Geographic... Uh, Nederland en België een reportage te maken over de blauwe vinvis. Het grootste levende wezen dat ooit op aarde geleefd heeft... Dat hoorde ik van de week, dat was wel een verrassing voor mij. En Toen dachten wij meteen, maar hoe zit het dan met die Tyrannosaurus? Uh... Ja, en een diplodocus en weet ik wat allemaal. Maar Joris, dit is werkelijk uh, groter dan... Uh... Ja, waanzinnig, hè? Al het andere. Ja, het grootste dier dat ooit... Een paar hoe groot was. is hij? Um, het verschilt een beetje per populatie. Maar uh, bijvoorbeeld in Chili, en daar worden ze denk ik een meter of 28. 28 meter. Ja, dat is, dat is uh, dat gigantisch. Is um, hoe kwam je nou in Chili terecht? Uh, ik heb een prijs gewonnen van de National Geographic. En uh, de prijs was onder meer dat ik daar naartoe mocht reizen. En een prijs voor, voor wat? Voor mijn foto's, voor mijn fotografie. Ja, Want we zeiden al, je bent uh, marinebioloog. Je, je studeert nog in, in Groningen. Klopt. En tegelijkertijd ontwikkel je je als, uh, als uh, fotograaf. Um, en ja. toen, waarvoor heb je die prijs gewonnen? Um, ik heb een, uh, twee, twee reportages gemaakt. Eentje van tevoren heb ik ingestuurd... En eh, daarna mocht ik in opdracht nog een reportage maken met de andere genomineerden. Maar waarover, bedoel ik? Oh, waarover. Andere... De eerste reportage was over de kerkel ah. in uh, Frankrijk. En de tweede was in, in Burgessou in opdracht in de Bush. En dat was dus kennelijk zo goed dat National Geographic zei... Goh, Joris, wil je nu voor ons naar Chili? <laughs> kort, kort gezegd, kan we daarop neer, toch? Ja. Ja, wat gaaf zeg. Is het echt een jongensdroom van je? Ja. Ja? Ja, dat kan ik wel zeggen. Toen ik uh, begon met foto's maken, dan droomde ik wel van National Geographic, ja, zeker. Dat kan me goed voorstellen. Ja. En heb je hem uiteindelijk uh, gezien daar, de blauwe vinvis? Ik heb hem uiteindelijk gezien, het viel niet mee. Maar dat was wel heel bijzonder. Ja, want um, je, je, ik heb ook even op je site gekeken... en je maakt inderdaad waanzinnig mooie natuurfoto's. Maar dan blader ik hier door. We hebben het blad hier voor ons liggen. Het is natuurlijk een prachtig blad en je, je artikel gelezen daarover. En dan verwacht je van die blauwe foto's onder water... van dat ja. enorme... Tenminste, dat is een beetje wat wij van tevoren verwachten. Maar ja. dat is niet wat we zien. Nee, nou ja, dat, dat was natuurlijk de inzet. Maar het was van tevoren wel duidelijk... dat met name op deze plaats dat, dat heel erg moeilijk zou worden... Mm -hmm. Um, de, de, de plaats waar ik, waar ik naartoe ben gegaan, dat is het eiland Chiloé En dat ligt voor de Chileense kust. En daar langs komt een uh, oceaanstroom. En die brengt heel koud en nutriëntrijk water omhoog. Heel voedselrijk. En, ja, heel voedselrijk. En daar komen, komt dus ontzettend veel leven op af. Waaronder ook die blauwe vienvissen. Maar dat leven, dat betekent ook dat je heel veel algen en andere kleine organismen in de waterkolom hebt... die het zicht heel slecht maken... En uh, dat maakt het heel moeilijk om onder water uh, zo'n walvis gewoon te zien. Oké, okay, dus duiken was ge sowieso geen optie, bedoel jij? Uh, ik heb het geprobeerd. Uh, ik heb een, uh, een polcam gebouwd. Dus een, een, een paal waar dan aan het eind een camera zit die je vanaf de boot kan laten afgaan. Maar je ziet het er gewoon niet. Maar die heb je zelf gebouwd? Of ja, hoe, uh, ja uh, er zijn heel weinig uh, voor onderwaterfotografie. Zijn er wel commerciële oplossingen, maar uh, die zijn lastig te krijgen, uh, peperduur. Dus. Uh... Niet van een, een gewone student. En ja, uit Gardena, tuin, uh, ja. schoffel. En, uh, oh, zo had je uit. Uit. Ja, <laughs> het. Ik heb het tape. Ja. <laughs> maar daar, daarmee ben je dus die woeste, want er staan ook foto's dat je met, met kleine motorbootjes die, die zee opgaat. Met een uh, Chileense kapitein. En uh, die, de, de woelige baren. En daar ben je met die, met die schoffel in die hark, met je camera eraan. <laughs> ja, ja, klopt. Ja. Wat is het project precies daar? Hè? Want het is niet zomaar een kapitein in een bootje wat een beetje rondkroest op zoek naar vissen. Nee. Um, en de reden ook dat dit project, uh, dat dit mijn opdracht werd, was uh, Barbara Galetti. Dat is de uh, Chileense vrouw die heeft uh, een organisatie gestart in Chili. Um, het Centrum voor de Bescherming van Walvissen. Uh, Centro de Conservación Cetacea, op mijn beste Spaans. Mm -hmm. En uh, Geen, zij heeft daarvoor een prijs see, gekregen see. van de Future for Nature Stichting. En... Uh, Daarvoor ben ik naartoe gegaan, want die werken samen met National Geographic. Ja, maar wat Jane Goodall is voor de chimpansees, is zij een beetje voor de blauwe vinvis, hè? Dat vind ik een uh, mooie uh, omschrijving. Ja. Ja. Wat, wat probeert ze daar precies te bewerkstelligen bij dat eiland Chiloe? Um, wat, wat ze daar doen uh, is um, uh, proberen gegevens te verzamelen over hoe die populatie daaruit ziet. Want het, het belangrijkste vinden zij beschermen. Ze zijn er ingestapt om, om invloed te hebben op uh, nou ja, politieke beslissingen, beleid... Um, maar daarvoor moet je wel weten wat er aan de gang is. En het gekke is dat hè, dit is het grootste dier dat ooit geleefd heeft. En, en toch is het, ja, het zoeken daarna een beetje als een speld in een hooiberg uh, in die grote oceaan. Er is gewoon vrij weinig over bekend. En uh, om die populaties in kaart te brengen, dat vergt enorme inspanning. En daar zijn ze hard mee bezig. Ja. ja, want als je op televisie uh, de, de, de, allerlei kanalen, zoals het kanaal van dit blad bijvoorbeeld uh, op televisie en Discovery. Nou, je hoeft de televisie niet aan te zetten of je ziet wel weer een, een, een Whale Week en je ziet uh, prachtige opnames van allemaal walvissen, in, uh, groot en klein. En dan denk je, nou, het, het moet toch makkelijk te bepalen zijn waar die beesten zwemmen. Maar dat is kennelijk zo lastig. Nou, het is lastig, want uh, vanaf afstand zie je bijvoorbeeld... je kan vanaf het land, hè, kun je, als je op een hoge klif gaat staan... kun je gewoon zien, nou, daar zijn het walvis. Maar je kunt niet zien welke soort walvis het is, bijvoorbeeld. Dus dat betekent toch dat je uh, dan met een bootje... of met vliegtuigen uh, de zee op moet. En dat het is uh, tijdsintensief en, uh, uh, uh, tijd en het kost een ook geld. Ja. Ho hoe gaat het met de blauwe vinvis? Um, nou, het, het gaat niet heel veel beter dan. Uh, kijk, de blauwe vinvis is, is, bij, is door het oog van de naald gekropen. Die is bijna uitgeroeid door de walvisvaart. Vanaf het moment dat uh, de walvisvaart industrialiseerde, uh, de explosieve harpoen, fabrieksschepen. En vooral de Japanners dan, neem ik aan? <laughs> de Japanners uh, die spelen uh, een groot aantal in de walvisvaart. Dat ja. Is zo. Um, maar waarom vanaf het moment dat er geïnterialiseerd werd? We, hadden toch, we hebben toch al eeuwenlang ook de Nederlanders... Uh, ja, die ook met een soort Gardena-dingen proberen, die water is... Uh... <laughs> ja, nou, ze waren zo groot uh, en zo uh, snel... dat eerst werden ze er gewoon niet bijgehouden met uh, de meeste boten. Mm. En daarnaast zinken ze, uh, vaak. En uh, met die explosieve harpoen uh, wordt er dus een hoop lucht in geblazen... en dan blijven ze drijven. Oh, zo. Dus, dus het is de komst van die, van die harpoen... Andere uh, vergelijkbare vondsten en die fabrieksschepen waarmee je die enorme beesten gewoon binnen kan halen. Dus dat is vanaf de Tweede Wereldoorlog uh, ongeveer? Ik, nee, ik denk, ik denk uh, eind 19e eeuw denk ik dat dan? dat de ja, explosief ja. harpoen is. Ik weet, ja, ja. ik weet het niet. Eigenlijk maar goed, wat... in, in de 20e eeuw zijn ze uh, enorm uh, bejaagd, die beesten. Ja, ja en dat heeft uh, eind jaren 60 toegeleid dat ze hebben gezegd... Van, nou, nu is het over... Uh, nu moeten we geen blauwe vinvissen meer vangen. Maar toen was eigenlijk die populatie al nou, meer dan gedecimeerd. Ik geloof dat er naar schatting nog 3% van de oorspronkelijke populatie over was. En aan hoeveel moet ik dan denken, ongeveer? Eh... Uh, uh... Even denken hoor, ja, ja dat het staat daar voor ik, ik dacht. Uh, We bladeren even dat, door de mensen. je Nou ja, je even. moet denken in tienduizenden geloof zo ik. Zo uh, weinig, ja. ja. ja en zo'n blauwe Vinvis, heb ik ook gelezen, kan, uh, wordt ook heel oud. Hè? Dus dat gaat ook niet zo snel dat die populatie weer lekker op peil is. Ja, dat is natuurlijk een probleem voor heel veel grote dieren. Die hebben een hele lange, lange levensloop en de voortplanting, dat, dat gaat niet zo snel. Maar dus ja, Hij een paar kan, jaar hij kan met, wel 100 nemen. jaar worden. Ja. Ja. Dus, dus het is ook uh, een dier dat, dat um, nou ja, vanuit zijn biologie gewoon, gewoon niet zo makkelijk, uh, niet snel herstelt. Toch is het wel uh, wonderlijk, want als je bijvoorbeeld kijkt naar beeldruggen... Uh, dan lijken die wel een stuk beter te herstellen. Dus wat daar precies aan de hand is... Ja. Dat is het, ja. En wat moet er nu in dit gebied uh, gebeuren? Wat zijn de belangrijkste stappen die we kunnen nemen om hem te beschermen? Um, uh, het belangrijkste is, is, is dat... Uh, het gebruik dat ervan wordt gemaakt, dat dat uh, niet dodelijk is. Dus dat ze, dat ze niet gevangen worden. En bijvoorbeeld in Chili was het uh, een aantal jaar geleden zo... dat de overheid er weer over dacht om die walvisvaart weer te openen. En dat is een van de redenen dat, uh, dat die CCC, die Chileense organisatie... Uh, uh, van start is gegaan om daar tegen tegen op te treden. Ja. En nou is er nog een, een, een, een gevaar, dat zijn die viskwekerijen, toch? Dat kwam ik tegen in dit artikel. Ja, je hebt daar uh, hele mooie fjorden in uh, Chili. En uh, daar zitten allerlei zalmkwekerijen. En op dit moment gebeurt dat op de grote schaal. Uh, er worden antibiotica gebruikt die erg schadelijk zijn. Die overigens ook in, in andere landen waar zalm gekweekt wordt... Uh, helemaal niet uh, gebruikt mogen worden. Maar de wet is daar uh, wat, wat minder streng. En dat levert een hoop vervuiling op. En uh, het gekke is dat uh, alleen de, dat, dat rond dit eiland walvissen en dolfijnen allerlei huidlesies vertonen, die vind je eigenlijk niet in de andere populaties. Dus een van de mogelijke. Wat zeg maar, zijn dat? Ja, uh, blaren, dat soort dingen moet je aan denken. Op de huid. Ja, ah, ja. zweren. Ja. En, uh, en die kun je zien, die kun je echt uh, van een afstandje zien. En uh, het, ja, het is een van de oorzaken waar ze aan denken... het zouden misschien wel die zandkwekerijen en die vervuiling kunnen zijn. Het is natuurlijk een fantastische manier voor jou... Hoor, om je kennis als wetenschapper te combineren met je, met je passie voor fotografie. Maar je, doet nu, je speelt nu al mee in de Champions League, weet je, National Geographic. <laughs> Dan kunnen de meeste fotografen alleen maar van... De, wat valt er nog te wensen, uh, Joris? <laughs> nou, nog, nog heel veel, hoor. Dit is natuurlijk echt fantastisch. Het is ontzettend leuk. Uh, maar... Uh... Nou, ja, en ik ben heel blij dat ze het mij het vertrouwen hebben gegeven om dit te doen en ook de ruimte uh, op, op die pagina's. Dat snap ik, nou. maar wat wil je nu? Wat zou je nog willen? Ik ja. bedoel, je hebt nu het blauw het grootste ik, ik beest, het, wat ik, nu nog? Nou, ik, ik vind het heel erg leuk om, om bezig te zijn met, met uh, communicatie, van wetenschap, uh, het belang van natuurbescherming, uh, biologie. Mm -hmm. En uh, ik vind het heel erg leuk als ik daar foto's, tekst, uh, film. Voor kan gebruiken. Lekker alles zelf doen. Ja, dan maar besluiten met dat we nog heel veel van Joris van Alphonse ja. horen. Ik hoop het. Maar eerst nog afstuderen, hè, in Groningen? Ja, okay. <laughs> heel Joris, heel hartelijk, heel hartelijk bedankt. Dank je wel. Ja, we gaan nog even naar een klein staartje Venolijn. Een melding uit Rotterdam. José van Haafde, uit Rotterdam belt u. En als je het hebt over eerstelingen van het seizoen, dan kan ik u zeggen dat vanochtend om tien over tien een vos door mijn tuin liep. Weliswaar in gestrekte draf, maar toch. Ik woon in Rotterdam-Kralingen in het stedelijk gebied. En wat ben ik blij dat niemand hier in de buurt kippen houdt. Maar ik houd mijn hart vast met betrekking tot de fazant... die iedere dag tegen zes uur s'avonds bij me komt eten. Enfin, de natuur is een wankel evenwicht. Dag. Dag mevrouw, prachtig. Bezoekt u vooral vroegevogels.varen.nl, doe mee met de eekhoornquiz. En bezoek ook Nederland 2 aanstaande de dinsdagavond om tien voor half acht. Want dan ziet u Tv. gaan we herten tellen. We zoeken de grote modderkruiper en we presenteren uw eigen mooiste natuurfilmpjes. En daar zitten spectaculaire beelden tussen. Het is nu tijd voor OVT van de VPRO. Wij zijn de volgende week weer. Tot dan. De ontknoping in de Eredivisie. De bal wordt weggewerkt en er wordt hij ingeschoten op de paal. Vanmiddag kan het gebeuren. Goeie paal, mooie goal. Ajax-kampioen. Prachtig doelpunt. Of toch niet. 1-0 voor FC Twente. Luister vanmiddag NOS langs de lijn. En dan komen er nog mensen ingelijden. Op Radio 1. En een schot dan. Het nieuws van alle kanten. We geven het door aan elkaar. Iedereen. Ieder jaar opnieuw.